Van 10 uur. Sophie verhoeven met het NOL zeker meer bevoegdheden om bij vermissingszaken gegevens van mobiele telefoons in te zien. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie kan de politie dan sneller vaststellen waar de vermiste persoon is of het laatst is geweest. Daarmee zouden misdrijven moeten worden voorkomen. Nu mag de politie telefoons alleen peilen bij strafzaken. Bij Vermissingen kan de politie wel gegevens opvragen bij telecombedrijven... maar die zijn om privacyredenen meestal terughoudend. Minister Ploemen zegt dat consumenten de, die kleding kopen... zich binnenkort minder zorgen hoeven te maken over kinderarbeid en milieuschade. Tientallen bedrijven en organisaties uit de kleding- en textielbranche... sluiten een convenant, waarin ze beloven zich in te zetten voor duurzame kleding. Ploemen benadrukt dat het convenant niet alleen wordt ondertekend door kledingbedrijven zelf maar ook door niet-gouvernementele organisaties en vakbonden. Onder de bedrijven die meedoen zijn grote namen als Zeeman, Koelket en De Bijenkorf. De belangenorganisatie van verpleeghuizen Actis maakt zich zorgen over verpleeghuizen... waar de patiëntveiligheid in gevaar is. Actis reageert daarmee op een rapport van de inspectie. Daaruit blijkt dat verpleeghuizen de zorg voor ouderen vaak niet goed aankunnen. Er is te weinig kennis over dementie en het toedienen van medicijnen... Actis wil dat er meer gekwalificeerd personeel wordt aangetrokken. In Emmeloord is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Rond vier uur hoorden omwonenden een harde knal. Volgens Omroep Flevoland zijn drie woningen ontruimd vanwege explosiegevaar. Twaalf mensen worden elders opgevangen. Het wordt niet bekendgemaakt of er geld is buitgemaakt. Het weer dan nog, regelmatig zon met in het noorden van het land een enkele bui... Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar overal af en kan er verspreid in enkele bui vallen. En het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. Het warmst is het in het zuidoosten. Dit was het nos Journal. DfM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Knopen de Nieuwe Meer 9 kilometer file. Op de A9 Alkmaar richting Diemen staat het verkeer nog redelijk stil tussen Afrit Haarlem Zuid en Knopen het in 10 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Een half uur vertraging op de A12 Utrecht Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag Malieveld 7 kilometer file, twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Uiteraard, uiteraard tegen Wels heel veel sterkte. Je de last frequencies en de nieuwe single Beautiful Life samen met Sandro. Welkom terug inderdaad bij Zandvoort op zaterdag. Uur 3 alweer, Koor. De tijd vliegt voorbij. En wat gaan we in uur 3 allemaal doen? Ja, we hebben zo meteen om uh, kort over vier hebben we het uh, pit report. van is Formule 1 van... Uh... Kwalificatie van Max Verstappen. Ja, ik ben benieuwd hoe hij het gedaan heeft. Dus hoorden ja. ze dadelijk? Ja, hoorden we ze dadelijk. Ik probeer het nog even in een leuk verhaaltje te, vorm te geven. Nou, dan hebben we om half vijf hebben we het Dier van de Week. Hebben we een, uh, een mannelijke, kortgaardige, witte kat. Oké. Okay. En we hebben het Gedicht van de Week om uh, kwart voor vier. Heb ik zelf geschreven. En dat heet. Ik kwam je tegen en was van slag. Oh jee, over wie gaat het, koor? Vertel. Ja, ja, dat ga ik jou niet vertellen. Nou, oh. ja. ja.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 Dit te maken Wel het is pas juni na nou. Come on. <laughs>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 Van de muziek uit de jaren 80. Curtis Blow en de Bricks. IFM Race Radio, Pit Report. Nou, het is uh, precies kwart over vier, kort. Uh, dus het Formule 1 nieuws komt eraan. En uh, ja, we hebben om mee nu de, van twee uur, moet ik zeggen... de kwalificatie van de Formule 1 van Oostenrijk gehad. En hoe heeft onze Max het gedaan? Ja, Max Verstappen start uh, zondagmorgen dus... bij de Grand Prix van Oostenrijk vanaf de vierde startrij... De jonge Formule 1-coureur heeft zijn Toro Rosso zaterdag... op het circuit van Spielberg naar de zevende in de kwalificatie gestuurd... en de beste kwalificatieplacering van Verstappen... in zijn debuutjaar in de Formule 1 is zesde. Lewis Hamilton verzekerde zich met 1.08.455... voor de 45e keer in zijn loopbaan van pole position. In Spielberg staat hij zondag voor de zevende keer dit seizoen... in acht races op de beste startpositie. De Mercedes-coureur liet zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg achter zich... en de derde plaats in de kwalificatie was voor de Duitser Sebastian Vettel... Door de omstandigheden was het voor iedereen een lastige kwalificatie... stelde Hamilton achteraf vast. Rosberg belandde in zijn laatste kwalificatieronde... in de laatste bocht buiten de baan. De Duitser deed nog een aanval op de beste ronde van zijn teamgenoot Hamilton... maar ging daarbij in de fout. De Britse wereldkampioen liet zich ook nog een schuiver zien... aan het einde van de kwalificatie. De eerste kwalificatiesessie ging over een deels natte baan... en tijdens de laatste training regende het hard, wat gevolgen had voor de kwalificatie toen het droog was. Het circuit was niet volledig droog toen het secondenspel begon... Kimi Raikkonen was een van de verliezers in de eerste schifting. De ervaren Ferrari-rijder belandde in de eerste sessie buiten de top 15... en zag de rest van de kwalificatie uit, vanuit de pit. Raikkonen bleef op de 18e plaats steken... maar schuift zondag wat op door straffen voor andere coureurs. Verstappen had graag natte omstandigheden... omdat zijn Toro Rosso dan minder nadeel heeft van het mindere vermogen. In de eerste kwalificatiesessie rijdt hij naar de vierde plaats... en in de tweede noteerde de 17-jarige Nederlander de zesde tijd... Voor McLaren en Red Bull wordt de Grand Prix van Oostenrijk een moeilijk verhaal. Fernando Alonso en Jenson Button, beide van McLaren... moeten 25 plaatsen terug in de startopstelling. Hé, 25? Ja, <laughs> oké. Okay. omdat het team diverse aanpassingen aan de bolides doorvoerde. Omdat ze die straf niet volledig kunnen inlossen in een veld van 20 wagens... zullen ze ook een tijdstraf moeten ondergaan. Daniel Ricciardo en Daniel Kivat beginnen ook achteraan... Beide coureurs van Red Bull kregen een gridstraf van 10 plaatsen voor het gebruik van de vijfde Renault-motor alweer dit jaar. En in de Formule 1 is het gebruik van vier motoren gedurende één seizoen toegestaan. Oké, okay, dus uh, vandaar Max op de zevende plek. Ja, dat is door uh, straf van anderen. En zevende is natuurlijk helemaal niet zo slecht, hè? Nee, toch? Och, dat nee. Best wel goed. Dus... Ah, ik heb gisteren nog het uh, verslag gelezen van hoe het er allemaal aan toe ging met die. Uh, ja, met die, met, met die training gisteren. Nou, dat is echt uh, verschrikkelijk. Want ja, ze hadden dus ingeschat dat de kans op regen... ...durende die sessie, dat was nou maar misschien 40 procent. Nou, na een kwartier kwam het water met bakken uit de hemel. En dat was één. En iedereen had de verkeerde banden. En uh, nou, dat is allemaal... Uh, aanvankelijk regelde het alleen maar in de laatste sector van de circuit. En was het bij het lange rechte stuk richting de herpin droog. Dus het is ook zo raar. Heb je het circuit... En de ene kant regent het, en de andere kant niet. een dus, uh, lastig rijden. Ja. Nou, na een tijdje bereikte de neerslag ook dat deel van het circuit... en uh, de regen was dan niet zo heel erg. Maar de stortregen rond met name de laatste bocht was voldoende... om de coureurs ruim een half uur in de pits te houden. Nou, Max Verstappen wist uh, tijdens die training in de slotfase de zevende tijd te rijden. Sebastian Vettel eindigde in het grind. In de grind. Nou, hij verloor de controle over zijn Ferrari en schoof de Red Bull ring af... En hierdoor was de virtuele safety car actief in de laatste minuten van de sessie gisteren... en konden de tijden vervolgens niet meer verbeterd worden. Dus dat belooft morgen nog wat? Uh... Oké, okay, om twee uur dus de Grand Prix van Oostenrijk En wij gaan hem uh, zeker volgen.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 Dat kan heel eenvoudig. Ga gewoon even naar www.cfm-live.nl. En je kijkt live mee in de studio aan de Torweg 10A. Ja, vanmiddag even na 12 uur is een traumahelie en heel veel ambulances en politie uitgerukt... naar de Max Planckstraat in Nieuw-Noord, Ja, want er is daar een man eh, zwaar gewond geraakt... want even na 12 uur viel hij van een ladder in een lood. Nou, toen kwam de politie, de ambulance en het traumateam uit Amsterdam... Die rukte dan allemaal uit om hulp te verlenen... en de traumahelikopter landde op een open veldje achter de Max-Planckstraat. De man is gestabiliseerd en langdurig behandeld in de ambulance. En motoragenten uit de regio kwamen naar Zandvoort... om de ambulance onder begeleiding naar het ziekenhuis te brengen. De arts van het uh, MMT is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis... voor verdere behandeling onderweg. En de arbeidsinspectie is in kennis gesteld van het ongeval. Want ja, dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Ja. Want ja, als je op een ladder staat, dan kun je eraf vallen... En, en, Normaal gesproken moet je daarvoor zorgen dat het uh, niet gebeurt... He, met allerlei uh, veiligheidsmaatregelen. Uh, ja, kijk, ik werk, bijvoorbeeld, ik werk dan in de offshore... en als je dan ergens boven de twee meter staat... dan moet je een harnas uh, moet je om... en dan moet je je zekeren dat als je eraf valt... dat je niet naar beneden flikkert. <lacht> dus ja, als het dan boven de zes meter is... en dat zal dan best wel een afstand zijn geweest... Ja, dan komt altijd de trauma-heli. Oké. Okay. Al vanaf hoogte. Dus nou, in ieder geval is uh, nog niet bekend hoe het op dit moment uh, met de man gaat. Ja, hij is zwaar gewond, dus ik weet niet wat hij heeft. Maar dat, uh, dat zullen we ongetwijfeld nog wel uh, horen, denk ik. Wat uh, opviel, dus uh, dat er heel veel mensen knop. op afkwamen trouwens. Ergens. Ja. Ik was er ook nog, nog even uh, inderdaad heel druk. Aan de bar met een glas een oude. Oh, hier is leef man. trouwens. Van uh, André Hastings Junior. Ik zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leef. pak alles wat je kan pak alles wat je kan en ga, ga, pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdient als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg voor een ander in geruild. Af en toe gelachen, maar veel. Zo meteen na vijf uur natuurlijk heel veel Nederlandstalige muziek bij CFM. Entertainment voor met Fred, jawel, hij is weer En nee, deze zal die niet meer draaien. Onderjaars is junior rodeo met Slave the Business. Hier is de Cola We Song. En wij bij CFM zeggen: Proost, jawel, met de cola om ja. Uh, Lekker hè, zo'n colaatje. Oh, jij hebt ook een fles naast nou, je, zie, zie ik. Ja, die is al leeg. Ja, die is al leeg. Ja, die heb je al uh, overordert. Ja. Je hoorde de cola-song uh, zo vlak voor het dier van de week. Wat is het dier van de week deze week? Ja, het dier van de week is uh, een dove witte kat. En een dove even... witte kat? Ja, ik heb hem uitgezocht. Er stond geen dier van de week op de site van het dierenthuis Kennemerland. Maar wij hadden vroeger, toen ik nog jong was, alweer heel lang geleden, hadden wij ook een witte kat. En die was ook doof. Dat is een albino. Albino-katten zijn vaak euh, doof. Nou, Wat zeg je? Wat? <laughs> ja, dat is, dat komt er komt toch iets anders erop, dan dat je doof bent? Uh, <coughs> <coughs> <coughs> nou, in dit geval hebben we uh, Milan. Milan is een, een, een kater, kortharig En uh, is ongeveer 4 tot 8 jaar oud. En ik kom zo meteen terug waarom het heel moeilijk is... om een kat uh, te bepalen hoe oud hij is. Nou, Milan is een stoere jongen van ja, tussen de 4 en 8. Ze denken 6,5 jaar... Hij is doof en niet gewend om alleen binnen te leven. Of sorry, hij is doof en daarom gewend om alleen binnen te leven. Ik zeg het verkeerd. Misschien vindt hij het wel leuk om in een afgesloten tuin... lekker rond te kunnen rennen. Milan is niet gewend aan kinderen en andere dieren... maar is hier best lief tegen. En we denken dat hij wel bij wat oudere kinderen geplaatst kan worden. Milan is afgestaan omdat hij te veel alleen was... en daardoor onzindelijk gedrag ging vertonen. En we zoeken dan ook mensen voor hem die veel thuis zijn... en die veel met hem willen spelen en kroelen. Hij is hier redelijk zindelijk, maar hij heeft wel een bak nodig met een kap. En deze moet ook regelmatig schoongemaakt worden. Hij sproeit in het asiel tegen nieuwe dingen aan... maar dat kan ook komen omdat er andere katten op de afdeling staan. En hij heeft blaasgruis en krijgt speciaal voer daarvoor. Nou, Milan is een... Uh, een witte kat met van die gele ogen. Echt van die katten Ja, Ja, ja, ja. En uh, is gecastreerd. En de leeftijd uh, moeilijk uh, in te schatten, ja. hoe kan dat dan? Nou, dat heb ik even uitgezocht. En uh, daarin heb ik gevonden dat het uh, bepalen van een leeftijd van een kat... dat is ieder een kunst dan een wetenschap. En om daar echt goed in te zijn... dan moet je dus honderden of liever duizenden katten uh, gedaan hebben. Want dat is gewoon bijna niet te bepalen. En uh, dan zal ik even vertellen... dat uh, kleine katjes van minder dan drie weken oud... die hebben dus helemaal geen tandjes. En babytandjes van het melkgebit komen door tussen de drie en de zes weken. En ze worden dan vervangen door het volwassen gebit... als de kat tussen de vier en de zes uh, maanden oud is. Maar er zijn allerlei redenen dat een kat uh, bepaalde dingen uh, gaat krijgen. Even kijken hoor... Sommige katten die worden gracieus oud en sommige katten lijken jong, maar zijn oud. En ja, als, als hij dan wat ouder wordt, dan kan hij zijn lichaamstemperatuur moeilijk aan de omgeving aanpassen. Bij kamertemperatuur kan hij koud hebben en een warm plekje zoeken. En soms hebben ze ook een infrarood lamp hebben ze nodig. En ja, je hebt het ook hè, met uh, niet alleen oude mensen kunnen zich vaak minder goed concentreren. Maar hetzelfde geldt dus ook voor katten. Dus verbaas je dus niet als je kat voor zich uitstaart... en ja, niet meer weet wat hij wilde gaan doen. Ik zat staat ja. een beetje voor zich uit. Te nou, kijken. ik ben ook een beetje mijn concentratie kwijt nu, hoor, na dit verhaal. Dus. ik uh, was ja, Nee, ik ga toch even een plaat draaien, als je het erg vindt. Willy William is hier en Paris. La la la, quelques musiciens me donderden, la menno. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la, parce que moi je me baladem paë, je me baladem paë, je me baladem paë, je me baladem paë, je, je me baladem paë, je, je me baladem paë, rampa Pam rampa paë, rampa Ja, de kenners zullen het waarschijnlijk wel horen. Ook Chris Kep heeft aan deze single meegewerkt van Willy William. Je de Paris bij CFM. Zodat ik het mooie gedicht van de dag over een tweetal platen. Geschreven door collega Cor zelf, maar eerst Boy George onder meer. old for working He's about too young and took like his Mama off and left him She wanted more from life and he could give But said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You in a fast car We go cruising and said I sell We still ain't got a job Not working in the market as a checkout girl. And I'll shoot fly away Het is bijna zover. Het gedicht van de dag gaat eraan komen. Maar eerst ga ik je vertellen dat dit Jonas Blue was. Met de fast car. Bijna kwart voor vijf. Het gedicht van de dag. Geschreven door Cor Dreyer. Cor, wat wil je erover kwijt? Wat ik erover kwijt ja, wil? Nou, dat is, je ziet er wel eens van die oproepjes staan. Dat mensen in de trein hebben gezeten. en ja. dat, dat ze iemand tegenkwamen. En daar hebben ze dan niet mee gepraat. En dan blijft zo iemand blijft bij je. Dat blijft maar doorgaan. Ja, en ja, ja. ja. Op ik ken het. Staan en, en, Maar dat, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. En tegenwoordig kom je gewoon wel mensen tegen die ik dan niet kent. En dan denk je, ja, dan zou ik best wel met mij willen praten. Oké, okay, nou. Ga praten. Nou, het gedicht heet... Uh, ik kom je tegen en was van slag. Ik heb het uh, vannacht geschreven. Toen ik de voorbereidingen deed van het programma. Om half drie s'nachts. En het luidt als volgt. Die ochtend ging ik boodschappen doen op de fiets. En jij, jij kwam toen ineens uit het niets. Ik kende je niet, dus je reed me zo voorbij. Over de straat. En je kwam toen wel heel dichtbij. Met jou in gedachten liep ik de hele morgen te denken. Zal ik de volgende keer naar jou gaan wenken? Doe alsof ik je ken. Dan maken we misschien een praatje. En word je misschien wel mijn nieuwe kletsmaatje. Je weet wel op de telefoon of in het echt... Oh, had ik het nu maar met je aangelegd. De ochtend ging voorbij en de middag was alweer half om. De gedachte bleef en ik nam me dingen voor voor als ik je tegenkom. En zo waar alsof de duivel er mij speelde en mijn wens voor die dag mij toebedeelde. Je liep op straat een beetje met je telefoon te spelen en zat je nu foto's aan anderen door te mailen? Doordat je op je schermpje keek zag je mij niet zwaaien. Oh, ik wilde zo graag met mijn handen je haren aaien. Je bent zo leuk, maar ik val bij jou niet op. Doe die telefoon toch uit. Heb je een bord voor je kop? En zo leven we ons leven naast elkaar en langs elkaar heen. En zijpelt ons aanstaande geluk zomaar door de gootsteen. Ik pleit voor meer rust en telefoonloze uren. Misschien kunnen we samen wat gaan avonturen... Ja, hij is mooi, hoor, Hij is mooi. En hoe voelt dat nou trouwens? Dat gevoel. Dat gevoel. Dat gevoel. Ja, dat, dat, dat gevoel wat je, wat je dan hebt als je iemand ziet. En ik, uh, ik reis natuurlijk wel eens met de trein en dan zie ik ook wel eens... Uh, ja, wat uh, rondhangen. Wat, ja. wat er rondhangen <laughs> ja, daar. Ja, ja, ja. En soms raak je met iemand in gesprek... En jij wat een leren mis. <laughs> en soms dus is je met iemand te praten en denk je... Goh, alsof ik je al mijn hele leven lang ken. Maar... Ja, volgens mij had je dit gevoel wel een beetje. Dit gevoel van smorverliefd. Hier is Doe Maart. Mijn, oh mijn, oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn ogen smorverliefd op jou... Don't need me to put over Op jou joh, de, de single van uh, Doe maar na het gedicht van de dag weer zo'n mooi gedicht van de dagkoor. En uh, door jezelf geschreven. Nou krijgen we heel vaak reacties. We doen uh, elke zaterdag en zondag zo'n rond kwart voor vijf doen we een gedicht. Zo van, uh, is die nog eens uh, ergens na te lezen? Ja. Heb jij goed nieuws? Ja, nou mijn gedichten die staan op mijn eigen website. Op uh, www.draaier.net Draaier, d-r-a-i-e-r.net en die van vorige week die staat erop. En die van uh, vandaag die, uh, zal ik er vanavond ook op zetten. En ze worden veel gelezen, hè? Ja, ik kreeg er ook leuke reacties op. En uh, ja, het is natuurlijk leuk als je een gedicht maakt, helemaal, helemaal zelf bedacht. En dat andere mensen dat dan leuk vinden. En dan mooie plaatjes erbij. Ik ben benieuwd wat je hierbij uh, gaat plaatsen. Wat hierbij gepast wordt. Ja, ja nou, ik, denk er even over na. Ik, ik, ik ga toch nog even wat zeggen. Want jij je kapte me daar straks af hè, over die kat. We katten. gaan het niet over katten hebben en de leeftijd of zo. Of Weet uh, je hoe oud de oudste levende kat was uh, geworden? Ja, die was uh, in de dertig. Ja, dat had, de had, had, had je net verteld. Ja, dat, dat had je verteld. Ja, maar dat is dan te vergelijken met 140 menselijke jaren. Dat had je ook verteld. Ja, maar niet op de radio. <laughs> jawel, jawel, jawel. Nee, nee, nee. nee, nee. Jawel. Nou, in ieder geval... Oh. Het, uh, hey Fred. Fred, Fred, Fred komt inmiddels ook binnen. Ik heb nog een laatste berichtje. Het kabinet heeft nieuwe locaties voor de windparken op zee aangewezen. En dat gaat om twee stroken die 18,5 en 22 kilometer uit de kust van Noord en Zuid-Holland liggen. Het kabinet wil vaart maken met de komst van windmolenparken op zee... omdat anders afspraken uit het energieakkoord niet worden gehaald. Net in het energieakkoord is onder meer afgesproken dat 16% van alle energie in 2023 duurzaam moet worden opgewekt. En de windparken op zee helpen in dat doel. Nou, in Katwijk, Zandvoort en andere gemeenten vrezen ze de komst van die windmolenparken. Want de angst is daar dat de windmolens het uitzicht gaan bederven en dat toeristen wegblijven. Dan hebben ze onderzoek gedaan en dat blijkt dan ongeveer dat onderzoek. Maar dat zeggen ze dan dat dat niet helemaal het geval zou zijn. Maar het gaat natuurlijk ook om het wijdse uitzicht. Hè? Dat als je naar de zee kijkt, dan zie je de oneindige verte. Ja, en dan zie je daar allemaal rode lampen en wieken draaien. En dat is gewoon niet mooi. Nee. Want dat wordt een beetje zo'n industriegebied daar op, op zee. Dus ja, het is wel zo dat door de windmolens op deze afstand... kort van de kust naar te bouwen... dan zeggen ze dat er 1,2 miljard wordt bespaard... En voor mensen die zich zorgen maken om het uitzicht vanaf het strand... heeft het ministerie van Economische Zaken een online tool gemaakt... waarmee vanaf verschillende stranden kan worden gekeken naar de toekomstige situatie. Nou, dan nou zeggen ze van ja, maar het is maar een paar dagen per maand is dat te zien. Maar ze hebben er vergeten bij te vertellen dat er allemaal rode lampen op lopen te knipperen. En die zie je en altijd? En die zie je altijd s'avonds, ook al in het okay. donker. Dus ja, dat is geen gezicht, een beetje dat red light die steekt op zijn. Nee, niet echt. Dus zijn we niet blij mee, Cor? Nee. Nee, nee, nee. Ja, van de week is hij... Uh, of zou hij 65 geworden zijn? André Asus. Zij gelooft in mij. Ze lacht te slapen. is vroeg een gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond... Vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij mij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat je De grootste hits van André Hazers. Jordan, zij gelooft in mij. Het zit er alweer op, hoor. Maar je hebt nog uh, de, de, de, niet weer over de kat of zo, hè? Nou, ik wil wel even vermelden dat, uh, dat er nog steeds buitenplaatsen worden gezocht voor verwilderde katten. Oké, okay, oké. Okay. En dat is dan uh, dat, dat er verwilderde en angstige katten zijn die in het wild geboren zijn, en die zijn niet gewend aan mensen. En ze zijn dus ook niet geschikt om ons huisdier te houden. Dus ze zoeken daarvoor buitenplaatsen, manesjes, boerderijen... andere locaties in een, in een buitengebied waar een verwilderde kat zou kunnen leven. Nou, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn in Zandvoort die zeggen... ja, ik heb nog een oom of een tante of weet ik veel wat die had op een boerderij. Hebben belast van muizen? Nou, dan kunnen ze even bellen met de dierenbescherming 023 534 3440... of een mailtje sturen naar info-dbnhz.nl. Of ze kunnen natuurlijk gewoon een huiskat nemen. Dus zo is het. Een witte. Milan bijvoorbeeld. Hé, hey, dankjewel uh, Cor. voor vandaag. Ja, We zit er alweer op. En uh, ja, zometeen uh, Fred. Hij is er weer, jawel. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, ja, goedemiddag. Tussen 5 en 7 met entertainment for you. Morgen zijn we er even niet. Nee. Tussen 2 en 5. Want dan is er een heel belangrijk punt. Even de uur uh, non-stop muziek. En uh, volgende week dan zijn we er weer. Nou, jij niet, hè, trouwens. Nee, ik niet. Dan is Albert Jan weer terug.